Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ali B. heeft gereageerd op de beschuldigingen in Boos. In de uitzending van Boos wordt Ali als coach van The Voice of Holland... beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook hebben twee vrouwen aangifte gedaan tegen de rapper. Bij een van hen gaat het om verkrachting. Ali zegt nu op Insta dat hij wel affaires heeft gehad... maar daarbij was absoluut geen sprake van machtsmisbruik of iets strafbaars. Je hoort zijn advocaat. Als het gaat om de eerste aangifte, dan heeft ook die eigenlijk eh, niks met de voice te maken. Het gaat om kandidaten die al lang geleden de voice had verlaten. Eh, ook weer een anonieme aangifte, maar voor zover duidelijk... Hè, denkt hij wel te weten om welk meisje het gaat. Lang geleden, acht jaar geleden... Daar heeft hij seks mee gehad, maar dat is absoluut geen enkele zaak van verkrachting. In de uitzending van Boos worden bandleider Jeroen Rietbergen, regisseur van The Voice... en Marco Bosato ook beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij hebben niet gereageerd na de uitzending. Twee vrouwen en een man uit Spanje moeten twee maanden de cel in voor het mishandelen van ambulancebroeders. Vorig jaar belde de groep op een vakantiepark in Biddinghuizen 112 omdat een van de vrouwen die zwanger was zich niet goed voelde. De hulpverleners werden mishandeld toen ze de vrouw niet mee wilden nemen naar het ziekenhuis omdat het niet ernstig was. Bij de rechtszaak tegen Ridwan Taghi en 16 andere verdachten wordt het leger ingezet om de bol te beveiligen. Het gaat om de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Volgens burgemeester Halsema vraagt die beveiliging te veel van de politie en moet het leger daarom bijspringen. En in Eindhoven ligt de hele, hele straat twee weken open. Er wordt daar een extra dikke elektriciteitskabel aangelegd. De bewoner heeft de extra stroom nodig voor het creëren van bitcoins. Belachelijk vinden de buurtbewoners. Voor één huisje? Nou, Dat zal toch niet, hè? Dat zijn grapjes, hè? Ja, voor één man om een halve wijk open te gooien, dat is uh, een beetje erg, hè? Nou, ik vraag me af waarom het goedgekeurd is voor bitcoins. Zeker nou met, uh, met alle klimaatmeuk. Uh... En doelstellingen, dan het gaat, het gaat geen extra stroom daarvoor vragen. De man gaat proberen om een soort wiskundige puzzel op te lossen. Als dat lukt, krijg je nieuwe bitcoins van omgerekend zo'n 200.000 euro. Het weer komende nacht is het koud met kans op gladheid. Morgen bewolkt soms een bui en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert. Vier kilometer file. Je hebt daar ongeveer 50 minuten op onthoud. Komt door een ongeluk Er zijn drie rijstrokken dicht. En daardoor ook 10 minuten verdraging op de A4 voor knoopend de Nieuwemeer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. scene was dit met Dagger Tong. Welkom bij het uh, derde uur. Uh, bovendien, deze jongens komen uit uh, de buurt van Zwolle uit Omme Daar komen ze vandaan. En dit is volgens mij hun tweede werk wat ze hebben uitgebracht. En uh, een week of wat geleden klepperde de mailbox van... Jongens, willen jullie misschien even hierop letten? Wij dus, hè? wij zijn die jongens. En toen dachten we, van, nou lekker pittig is het zeker. En inmiddels uh, beginnen ze toch al een beetje op te vallen in Indiëland...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 En ik wil groot zijn, mijn sleep ook. Ik wil een hele vloot bewegen. Dus ik laat me door de stroom meenemen en vertrouw op mijn boot. Op hoog van zegen, let's go. Zet Al mijn zeilen bij. Maar het daar waar de wind mee gaat. Daar waar de wind mee gaat. Al mijn zeilen bij. mag ga daar waar de wind mee gaat. Daar waar de wind mee gaat. Hey.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 Creeping it real uh. Little freak messing with the vibe Breaking up our deal uh. Gotta keep those ratings up Ratings up, ratings up Picture perfect paradise De fijne bands die op het label van King Forward Records staat is Deze Mammy's Tree. Ze komen eigenlijk uit alle windstreken van Nederland. Ik uh, geloof het de buurt van Nijmegen. Daar komt Steven van den Berg vandaan. En dan heb je op een gegeven moment ook nog een paar bandleden.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 Records Sessions. En die kun je dus morgen online vinden. Waar? Dat uh, denk ik uh, op jij, buis. YouTube dus. En uh, dan moet je het, uh, het uh, YouTube-kanaal van King Ford Records maar even nakijken. En daar staat het een en ander op. Bob Doets heeft het gefilmd. En dat is ook uh, degene die uh, af en toe die films uh, maakte rondom Vel Francis Alban Blake. En uh, geluid is gedaan door.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 En die hoor je hierachter. Uh, dit staat trouwens ook op een, uh, op een lijst. Namelijk bij NH Pop. Uh, en dat heet The Clintons. Ook zo'n uh, leuke band. Want die band die komt dus ook voor een deel uit Nijmegen. Maar ook voor een deel uit Amsterdam. Net als Mummies 3. En ze hebben het over een plaats in de buurt van Nijmegen, denk ik. En dat heet Herkenbos. Yeah you you make up your mind and tell me what's going on. I don't believe what you say, it's getting harder day by day, please tell me what's going on. I don't wanna go, but she said she told me so, if you don't try Blazers. Zijn gezelligheid uh, kent geen tijd, maar uh, we moeten toch echt opletten. What's going on van uh, Newland? En laten we hem ook uh, net aan de telefoon uh, hebben. Alex uh, Nieuwland. goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, ja, je bent al eerder uh, deze week al uh, te horen geweest. Uh, afgelopen zaterdag bij uh, collega en radiovriend Willem de Waard van uh, Zwaardvis bij Radio Kapelle.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 Vroeger veel muziek gemaakt, veel in beentjes, veel in klant opgetreden. een hele tijd niks gedaan. Hm. En dan merk je in één keer van... Oh, goh, ik, dit is toch mijn lust in mijn leven. En...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 Uh, ...heb ik van Ingrid Hogenvorst uh, dat is een ja, redelijke uh, bekende schrijfster uh, geweest mm -hmm. uh, en nog steeds... Uh, die, ...die zei uh, van ja, schrijven uh, dat, dat moet schuren. Uh, ja. uh, en doe jij dat ook in je materiaal? Helemaal mee eens. Helemaal mee eens hè. Ja. Ik, ik heb altijd uh, de behoefte om... Uh, nou, dat, uh, ...als iedereen verwacht dat je linksaf gaat, dat je dan rechtsaf gaat en dat het... Uh,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 uh, met een bombastisch einde. er staat uh, ja er staan een paar echt uh, lekker in het gehoor uh, haast meezingen nummers bij maar ook een beat the klok hm. wat uh, ja, dichterbij dichter bij kom ik niet zullen we zeggen dus ja. uh,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 Yes, I hate you more than I love myself Yes, I hate you more than I love myself Yes, I hate you more than I love myself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 you more than i love myself yes i hate you more than i love myself the fight is over but the gun's starts to warm it's the end of the world but we keep on dancing the pendulum swings i'm running out of time i'd rather see you cry put a smile on my face cause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 And everything's wrong, now the back of the crown Keep the cameras rolling and the Instagram exploding All apologies, accept it as we take a ban at e, Put your money where your mouth is are, nothing changes Now I hate you more than I love myself Yes, I hate you more than I love myself Now I hate you more than I, I, I, I, I love myself Yes, I hate you more than I love myself Yeah. I hate you more than I love On the road -bloem. Vorige week hadden we de frontvrouw van de band uh, Telefonisch in de Uitzending. Hanne Brunekreft heet uh, de dame in kwestie. En uh, dit uh, Law of Attraction...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 return all in a dream, all in one morning you claimed time takes forever, you learn. a day other than fighting our sin. Never Ook. Uh, ze hebben dit uh, laten weten bij het NH Pop-platform. Uh, Vorige week hebben we daar ook al uh, dit laten horen: Lorena in de Tide van het uh, nummer Open Sea, wat je hier op de achtergrond hoort.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 Met Van Piekeren. Daar sluiten we deze. Alternative FM van 20 januari mee af. En. mij hoor je dinsdag weer in Nieuwe Kant nog wel zo. Samen met die andere drie doerakken. En straks, na deze uitzending. hebben we nog. Desveel Radio. Dag hoor. Allang voor de Romeinen kwamen. Voordat de eerste kerk hier stond. leefden mensen hier samen. Gevochten, gebeden, gewerkt voor God en voor de vrede. Wordt al eeuwig aan de toekomst gebouwd, op het puin van een bewogen verleden. Laag overlaag, de bloeden bloeien die groeien. Laag overlaag de laag, overlaag, over over Van gisteren naar morgen. Losgekemd en weer opengegraven. Pak steen verliest het van beton en van glas. Wat houdt u spoed weg om het nieuwe te maken? Om daarna te verlangen.